1 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Steve Jobs is per direct weg als stopman bij Apple. In een persverklaring zegt Jobs dat hij zijn functie neerlegt... omdat hij zijn taken niet langer kan uitvoeren. Jobs is al geruime tijd ziek en zit met verlof thuis. Hij heeft Tim Cook voorgedragen als een opvolger. Cook heeft nu al de leiding in handen. Steve Jobs wil wel aan Apple verbonden blijven... als voorzitter van de Raad van Bestuur... De 55-jarige Jobs wordt gezien als het grote succes achter Apple... Hij maakte van het bedrijf een van Amerika's grootste bedrijven... dankzij het succes van de iPod, iPhone en iPad... In een deel van de wijk De Rietkampen in Ede geldt vanaf vandaag een samenscholingsverbod. De gemeente heeft de maatregel ingesteld om de overlast van jongeren in de wijk tegen te gaan. Die problemen zijn er in Ede al jaren. Eerst was er vooral overlast in de wijk Veldhuizen. De problemen verplaatsten zich toen daar camera's kwamen te hangen. Buurtbewoners worden geïntimideerd. Er worden ruiten ingegooid en vernielingen aangericht. Het is de komende zes maanden verboden om met vier of meer mensen samen te scholen in De Rietkampen in Ede. De opstandelingen in Libië willen dat de VN-veiligheidsraad... 5 miljard dollar aan bevroren tegoeden van kolonel Gaddafi vrijgeeft. Het geld is volgens hen nodig om de gezondheidszorg draaiende te houden... en om salarissen te betalen van overheidsfunctionarissen. Die krijgen volgens de opstandelingen nu niet betaald. Een team dat namens de Nationale Overgangsraad probeert... om de machtsoverdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen... zegt dat de financiële nood erg hoog is... Het Westen heeft de banktegoeden van Gaddafi en leden van zijn bewind bevroren. Kleine delen daarvan zijn al vrijgegeven. Zo stelde Nederland 100 miljoen euro van de tegoeden beschikbaar voor humanitaire hulp. Het weer droog en lokaal mist. Het is een graad of 12. Al eerst zon, maar in de middag vooral in het oosten kans op regen. Het wordt 26 graden. Dit was Den Haag journaal Dit is Radio 1. NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Klaas, Klaas Strupsteen. Goedenacht, welkom bij het tweede deel van Casaluna. Um, in Liemte, dat ligt in Brabant, uh, is grote opschudding ontstaan... omdat een, een pastoor iemand weigerde uh, te begraven... die voor euthanasie had gekozen, iemand die, uh, die veel... Uh, leed aan het leven, die ziek was, die ernstig ziek was, die niet wilde doorleven. Uh, ja, die heeft een einde aan zijn leven laten maken door een dokter. En de, de pastoor die kon dat niet verenigen met zijn geloof, met zijn geweten. En die zei, ik ga die begrafenis niet leiden, maar sterker nog, die meneer mag ook niet in deze kerk, in mijn kerk, begraven worden. Nou, er zijn heel veel reacties opgekomen, heel veel heftige reacties, heel veel kritiek opgekomen. Um, en ja, wij laten even wat van die reacties horen nu. Ik vind dat belachelijk. Ik heb er helemaal geen woorden voor wat hij klaar heeft gemaakt. Je had gewoon die uitvaart moeten regelen voor die meneer. Gewoon zonder meer en, en niet te moeilijk doen. Hij is gewoon niet uiteindelijk hè. Kerk is voor de mensen en de kerkgemeenschap moet door de mensen gevormd worden. En als je je afzondert van wat de mensen vinden, dan ben je niet goed bezig denk ik. Ja, dat was uh, uit een reportage van uh, Omroep Brabant. Werd daar gisteren uitgezonden. En als u dat uh, helemaal wilt beluisteren is een minuut of twee, geloof ik dan kunt u even naar onze website, kazeluna.com ncrv.nl, want daar is een link naar de site van uh, Omroep Brabant... en dan kunt u het dus helemaal beluisteren. Um, ja, naar aanleiding van dat nieuws wil ik het graag hebben met u over uh, uw geloof... als u uh, dat heeft of als u dat gehad heeft. Want de vraag is, um, heeft dat geloof u vooral gesteund in uw leven? Heeft u er veel aan gehad? Heeft u ook misschien wel heel veel steun aan uh, medegelovigen gehad... Of heeft u juist heel veel uh, problemen ondervonden door dat geloof en door de kerk? Bent u gekwetst geraakt ooit door uh, dat geloof? Of door iemand uit de kerk? Misschien wel door de pastoor of de dominee? Dat soort verhalen wil ik graag van u horen. En uh, u kunt dat doorbellen met 0800. Of u kunt bellen met 0801121. 0801121. Als u liever mailt, dan kan dat naar Casaluna.ncrv.nl. Casaluna.ncrv.nl. En twitteren kan ook naar hashtag Casaluna. Aan de telefoon heb ik nu Ria. Goedenacht. Goeienacht, Klaas. Um, ik vind het een heel interessant onderwerp. En ik wilde heel graag vertellen dat ik beide kanten ken. Zowel het gekwetst zijn als het uh, blij zijn dat ik mijn geloof heb. Ja, want maar, u heeft, u heeft ja, het geloof. Ik u bent gelovig. Ik, ik geloof, ja. ja. En um, Het is wel zo dat ik onderscheid maak tussen... Uh, kerk en geloven en tussen kerk en God. Ja. Dat uh, is natuurlijk in een heel leven zo gegroeid. Ik ben geboren in een uh, uh, praktiserend gereformeerd gezin, maar dat was uh, in mijn woonplaats heel anders dan in de woonplaats van bijvoorbeeld waar mijn man vandaan kwam. Bovendien had ik het geluk dat mijn moeder pas op latere leeftijd gelovig werd... en dus niet dogmatisch opgevoed uh, was. Maar wat was dan het verschil tussen, tussen de beide dorpen? Die van, dat dorp van u en dat dorp van uw man? Uh, nou, ik werd bijvoorbeeld via Catechisatie en preken... werd ik opgevoed door een homoseksuele dominee... die zei... Uh, ik heb theologie gestudeerd... Dus daarin kan ik lesgeven, maar de verhouding tussen God en jou ligt aan je of moet je zelf zoeken. Ja. En ik kwam in een gemeente terecht door verhuizing, waar de dominee het wist. Ja, ja. En wat de dominee zei, dat moest je geloven. Dat was een veel strengere gemeente. Dat paste dus eventjes dus niet helemaal. En toen heb ik me ook gerealiseerd dat het eerste gebod en het grootste gebod is, het God lief, lief boven alles. En het tweede, maar daaraan gelijk, is, het uw naaste lief als uzelf. Ja, lukt dat? Uh, nou, <laughs> dat is wel een hele moeilijke vraag. Ik heb wel eens dat ik lelijke gedachten over mijn naaste heb. <laughs> <laughs> maar dan heb ik een zoutlamp in mijn huis en die steek ik dan aan. Dan denk ik, dan wordt het, de sfeer weer gereinigd. Een zoutlampje? Een zoutlamp, oh, ja. Nee. Dat, is... dat helpt. <laughs> nee hoor, dat is, uh, dat, dat is gewoon een gezellige lamp. Ja. Die ik dan heb branden. Maar uh, het is natuurlijk lang niet altijd makkelijk. Maar ik denk daar wel heel vaak aan. Ja, maar, maar ik wil graag even met u, want u begon ermee dat u oh. zei... dat u zowel steun heeft gehad aan het geloof... maar ook dat, u, dat het geloof of misschien gelovigen u gekwetst hebben. Ja, nou dan is het dus eigenlijk de kerk die me gekwetst heeft. En... Dat, en dan moet ik ook even zeggen dat ik vind dat de kerk... dat zijn wij, de mensen die lid zijn van die kerk. Ja. Dat is de kerk. En het uh, gaat een beetje ver om helemaal uit te leggen... maar ik weet wel dat ik op een gegeven moment huilde om iets wat gebeurd was. En toen kwam net mijn oudste zoon binnen die niet meer naar de kerk gaat... En ik vertelde dat, wat, uh, dat waarom ik verdrietig was. En toen zei hij, nou mam, gelukkig is de kerkgod niet. Ja. Dus dat, en dat vond ik wel een hele goede uitspraak. Want, want kunt u niet een, een, een tipje van de sluier oplichten waar, ja, hoor, waar dat zo over ging? Ja, mijn jongste zoon, die, uh, waar ik altijd vaste vrijwillige bijdrage voor betaalde... zolang hij studeerde, die was net op zichzelf gaan wonen... had net een baan gekregen... En eh, dat was zeg maar in november. En in januari, februari heb je dan weer de formulieren... voor de vaste vrijwillig bijdrage. En toen is die via een actie van mensen die niet betaalden... Die werden gevraagd van wil u lid blijven of gaat u betalen? Nou, hij zei ik wil geen lid blijven. En het was dus door middel van een krabbeltje Hup was die uitgeschreven. Ja. Dan denk ik, ja, daar hebben wij hem destijds niet voor laten lopen ja. Dus u vond dat het te gemakkelijk ging? Ja, ja, ja, ja. En daar eh, hebben ze op zich ook best later wel gezegd, ja, zo'n actie hadden we niet moeten houden, maar goed, mijn zoon was inmiddels uitgeschreven. En die is nooit meer teruggekomen? In... Die had geen behoefte denk... om terug te komen. Ik moet ook zeggen, hij had zelfs zijn handtekening gezet. Als hij nog eventjes veertien dagen gewacht had, dan had hij weer een brief gekregen... en dan was hij automatisch uitgeschreven ja. geweest. Ja, hij heeft er in ieder geval zelf, zelf voor gekozen. Hij heeft in ieder geval zelf die handtekening Maar da dat vond u kwetsend. Wat, wanneer had u steun aan het geloof? Um... Nou ja, dan zijn er best een heleboel situaties. Maar bijvoorbeeld toen mijn man heel erg ziek was en eh, eh, ook gestorven is. En eh, in die periode heb ik ook heel veel steun van overigens van mensen van de kerk. Maar ook van mensen buiten de kerk. En toch ook van een gevoel van binnen dat... Eh, straks als mijn man inderdaad verstorven was, euh, ja dat je dan ook weer gedragen wordt door ja en dan door mensen om je heen, want ik denk dat wij God het best kunnen zien in de mensen om ons heen. Mm -hmm. en dat, of althans ervaren. En die mensen hebben u gedragen, hebben u gesteund. Die die hebben mij gesteund en bovendien heb ik altijd erg veel steun gehad aan het scheppingsverhaal. Van, uh, en het was avond geweest en het was ochtend geweest, de eerste dag. En wat wij ook doen, wat er ook gebeurt, of we nou blij zijn of verdrietig, het is altijd... Die dag gaat altijd over en er komt altijd weer een nieuwe dag. Ja. maar even, even iets anders, want ik, ik zat net te denken aan, uh, aan, aan een, een boek... Uh, dat is al een hele tijd geleden geschreven. Dat was in de tijd dat een, een, een vriend van mij uh, was overleden... een hele jonge jongen, 17 jaar. Nou ja. was er was een boek uitgekomen van uh, Harold Kushner. Dat was een Joodse rabbijn en dat heet... Als het kwaad goede mensen treft. Ja. Heel veel mensen hebben natuurlijk... Uh, misschien heeft u dat ook wel gehad toen uw man overleed... die denkt: hoe kan het nou God die kan daar toch wat aan doen, die laat mijn man gewoon doodgaan. Laat... Heeft, heeft dat nooit u nooit aan het denken gezet en aan het twijfelen gezet? Ook? Nee, nee, want ik zal u vertellen... Uh, ik heb na die periode, mijn man is 17 jaar geleden overleden... en 10 jaar geleden kreeg ik zelf borstkanker. En ik vond dat voor mijn kinderen eigenlijk nog het meest erg... want mijn man was 53 toen hij overleed... En ik vond toen voor mijn kinderen... dat denk ik, verdorie, ze zijn net hun vader verloren. En nou moet ik ze gaan vertellen dat ik borstkanker heb. En in het begin, als je die diagnose krijgt... dan schiet je van... het zal wel meevallen tot aan het regelen van je begrafenis. Ja. <tosses> en je weet ook gewoon niet hoe het afloopt. En ik ben er nu nog, dus het is voor mij redelijk goed afgelopen hm. tot nu toe... Um, maar ik heb nooit gehad van, als er een god was, dan zou dit niet gebeuren. Want waarom zou het niet gebeuren? Wij leven in een gebroken wereld. Nou, dat, ik hoef maar naar het nieuws te luisteren. En dan, dat geldt in het klein, maar dat geldt in het groot. En, ja. ja, dat is het leven. Ik begrijp het. Ik uh, ga u bedanken voor het bellen. Oké, okay. en ik wens je nog een hele goede uitzending verder. Dank u wel. nacht ook. Daag. Ferdinand. Goedemorgen Klaas, op hey. deze vroege donderdagochtend. <laughs> ja. Hoe is het? Het gaat Klaas, alles lekker joh. Mooi. Um, <laughs> jullie hebben een heel mooi onderwerp, het geloof. En ja. ja, dat is een, een, een discussie waar je in feite als je met mensen gaat praten over het geloof, je nooit uitkomt en ik praat uit ervaring. Maar goed, heel kort samengevat, ik uh, ben geboren en getogen op een ander continent, ben katholiek van huis uit, ben opgevoed als katholiek. En ik heb er goede ervaringen mee, ik heb er slechte ervaringen mee, helaas. En dat was in een, in een tijd, en ik zal ook even gelijk vertellen waar ik vandaan kom. Ik kom uit Suriname, maar dat wist je al, dacht ik. Ja, ik wist het, ja. Ja. En uh, daar was het, uh, ja, jaren geleden heel streng op school, een katholieke school. Dat werd uh, in feite uh, gerund door de fraters en de paters. Ja. Waar je dus gebonden was aan uh, bepaalde regels, hele strenge regels uh, klas. En als je niet hield aan bepaalde regels, ja, dan viel er klappen en er werd er flink gemapt hoor. En, ja, dat werd en, echt ja, ja ah, er werd flink gemappt en Kijk, je kan er lang en breedvoerig over praten. En ik denk ook mensen van mijn leeftijd die dat hebben meegemaakt. Hoe oud ben je? Ik, ben, uh, ik word volgend jaar zestig, uh, klas. Ja. En uh, weet je wat het is? Kijk, je praat over vijftig jaar geleden, misschien nog langer. En kijk die verplichtingen toen, uh, uh, die tijd. Uh, je moest. Je had, je had geen andere keus, Klaas. En je maar hoe had... bedoel je, je, had geen andere keus? Nou kijk, je moest, el, je moest elke zondag naar de kerk. En waarom moest je naar de kerk, Klaas? Het klinkt heel raar wat ik nou ga zeggen, want als je de volgende dag op school kwam... dan moest je vertellen wat het epistel was, waarover er verteld werd in het epistel. Het klinkt weer raar wat ik allemaal mee zeg, maar dat zijn dingen die ik heb meegemaakt. Wat het evangelie was en het meest zotte van het verhaal was van wat voor kasuivel had de pastoor aan. Kijk, uh, je, bent, je, bent, je, bent, uh, je bent een kind, je bent nog jong. Je, je, je, je neemt het mee, weet je. en Je groeit ermee op, je gaat van school. en uh, Ik maak een hele grote sprong. Nou, we zitten nu in 2011, Klaas, ik woon in Nederland. Ik woon al nou tig jaren in Nederland. En als ik die katholieke kerk, het katholieke geloof mag omschrijven... het is de een na de andere schandal, joh. En... Kom, jij, kom jij nog in de kerk? Eh, uh, al geruime tijd niet meer. En weet je, wat ik zo net zei, de een na het andere schandaal, mijn broek zakt er totaal van af. Maar, ik, maar bij jij zelf, want, want dat, dat nieuws in de kranten, dat, dat krijgen we natuurlijk allemaal mee. En dat, ja. daar is heel veel over te, te doen de laatste tijd. Ja. Uh, ja, dus die, die, die schandalen, ja, daar hoef ik het misschien nu niet over te hebben, maar wel uh, persoonlijk. Want jij zei, ik heb er ook beide meegemaakt. Uh, ik heb. Ik heb, ik heb beide meegemaakt. Want, Kijk, uh, want je bent dus in die tijd, uh, nou heb je die, die, die, die praters pra of de paters of hoe ze maar heten, uh, ja. die heb jij uh, meegemaakt. Die waren vrij geweldig. Nou, die sloegen er uh, lustig op los. Ja, als het die metten er los. <laughs> maar, uh, uh, maar heb je ook wel eens uh, gehad dat je dacht van, nou het zijn toch wel goede kerels? Kijk, het waren goede kerels op bepaalde momenten. Kijk, als het lekker ging, dan ging het lekker. Maar als je als kind over de scheef ging, dan, dan, dan, dan werd er gemerkt En deed jij dat regelmatig? Nou ja, ik deed het niet regelmatig, maar uh, als er wat gebeurde, klaar, ja, dan, je, je moest je hand open of ja, op je achterste werd je flink gemapt hoor. Mm. En ja, weet je je, je, je maakt die dingen mee en, en wat er nu speelt, je gaf iets aan over wat er in Liemden nou gebeurt. Ik las, het, ik las het in de krant vandaag en ik denk van, ik mag het misschien niet zeggen hoor, tegen die pastoor, maar ik denk bij mezelf van, was nooit maar pastoor geweest. Want wat ik lees en wat ik hoor en wat je meegeeft, denk ik van, dat kan niet. Joh. Kijk, iemand heeft euthanasie gepleegd en er moet een uitvaarddienst plaatsvinden. En dan is, zit hij er weer bovenop van: dat kan niet. En dan geef ik gelijk wat ik zelf heb meegemaakt. Een hele kleine anekdote, Klaas. Mm -hmm. Bijna 31 jaar geleden overlijdt mijn vader. En dat is 22 oktober 1980. Zijn datum datum. Een datum die je nooit vergeet. Mijn vader overlijdt. Ik sta de volgende ochtend om 8 uur bij de kerk. Ik bel aan. De pastoor doet open. En voordat ik wat kan zeggen, Klaas zegt hij tegen mij: Je komt toch niet voor geld? Ja. Weet je. Echt waar? Ja. Het is gebeurd. Ik, ik, ik vertel geen leugens, jongen dat. En dan, weet je, je bent, je bent totaal van slag Omdat je vader een paar uur geleden is overleden. Het, het gaat over je heen, weet je. En ik, ik kom daar om, om te vragen of er een, een, een uitvaart kan plaatsvinden vanuit de kerk. En ja. Oké, alles is toch goed gekomen. Dan zit je een week verder en dan zit ik met moeders te praten. En dan hebben we het weer over. En ja, ik mag het weer niet zeggen, maar er komt er een soort agressie over. En denk bij mezelf, ik had hem toch een klap op zijn bek moeten geven. De pastor. Ja, nee, nee, maar weet je, kijk, het zijn, het zijn dingen die je, die, die je zegt. Kijk, we hebben het nu over het geloof en over de kerk en over het katholiek geloof. En... Een katholiek zal ik altijd blijven, Klaas. Alleen het geloof in God, meer niet. De rest, de kerk, de pastoren, doen van mij niet meer. De, dat, de, geloof, is, dat geloof is er nog steeds. Dat geloof is er nog, maar de rest is, het is een, een gepasteerd station. Maar, nieuw, maar en... wat, wat, wat betekent dat geloof nog? En wat heb je dan soms ook aan dat geloof? Kijk, wat ik aan het geloven heb, ik, ik, ik. geloof nog in een God. Kijk, ik, ik, ik, ik bid op de momenten uh, wat, wat ik denk van god, ik heb, ik heb, ik, ik put ik er kracht uit, weet je. En en, en, en, en kaars brand ik en ik, ik. Ik bid tot God. Maar en, wat, wat, wat voor kracht put je eruit? Wanneer put je de kracht uit? Kijk, als je, als je, als je problemen hebt, het kan zijn in het gezin, het kan zijn met een oude moeder die nog leeft, het kan het kan zijn uit, uit uit omstandigheden die je meemaakt. Als ik s morgens naar beneden kom en er hangt een kruisbeeld hier in mijn, in, in mijn woonkamer. En dan brand ik een kaars en dat mag iedereen weten en dan bid ik en dan kniel ik en dan, en dan, en dan, dan, dan doe ik een gebed. Maar ik ga er niet meer voor naar de kerk, want ja. dat hoeft voor mij niet meer. Maar dat knielen en dat bidden en, uh, en, dat, uh, andere, en, en dat heeft ook... Zin zal ik maar zeggen. Dat, dat steunt dat, je ook. Ja, dat, dat steunt mij. Dat heeft zin, weet je. En kijk alles eromheen. En je kan, er, je, je kan het verhaal zo lang maken, zo, zo, zoals je wilt. Maar ik wil nog even wat meegeven over... over als ik kijk naar Rome, een oog naar Rome, door die paus, weet je wel. Uh, vooral deze die er zit, Klaas. Ik, ik, ik zeg dingen die ik misschien niet mag zeggen. Ik vertrouw Tot nog toe mag niet. alles. Nee, ik vertrouw die man niet, joh. <laughs> en weet je waarom ik hem niet vertrouw? Nou? De of een rel rond zijn broer over gesproken. Daar mag men niet over praten. Want hij, Ratzinger, dat is zijn naam. Hij wist ervan. Maar goed, het zijn feiten, Klaas. Ik vertel het. Ik vind het hartstikke tof hoor dat je dit onderwerp hebt aangehaald vanavond. daar wil ik me zegje over doen. Dat heb ik gedaan, op mijn manier. Bij deze. Klaas, bedankt dat ik er mocht zijn. Hele fijne nacht. Dankjewel, je Ferdinand. En tot de volgende nacht ook, hè? Oké, doeg. Dominique. Bonsoir, hè? Of is het uh, bonjour? Uh, uh, ja, nuit zou ik zeggen. Ja, Bonne nuit, eigenlijk wel, hè? Ja, vertel het. Ja, dus. Fantastisch. Ja, ik, ik, ik heb natuurlijk een, de meneer hiervoor even gehoord. En ik, ik kom uit het diepe Zuiden. Ja. En ik ben natuurlijk uh, niet, niet katholiek opgevoed, maar Rooms-katholiek opgevoed. Ja. En dat is natuurlijk een heel andere, heel andere affaire. Ja, ik denk hij ook thuis, hè? En, uh, ja, de bord. De, de, de, de, de mens wil ik altijd wel aanbrengen. Ja. Want ook onze, onze broeders van de. van. van. van, van Protestantse origine zijn ook katholiek. Ja. Want die geloven tenslotte. Ehm en... Nou ja, goed. Wat, wat, wat gebeurt er? Waar put, put je moed uit? Waar put je inspiratie uit? Waar ben je mee bezig? Hè? De zingeving van het leven. Ja. En als ik dan kijk dat wij een gezin kwamen van dertien van kinderen waarbij moeder heel vroeg overleed. En dan zie je ook hoe, hoe, daar, hoe de rooms katholieke Kerk erop reageert. Dan uh, kan ik alleen maar zeggen: Goh, ben ik blij geweest dat ik uit het rooms zuiden ben opgegooid. Zijn. Want hoe reageerde de kerk? Ja, heel positief. Uh, hebben aan alle kanten geholpen en hebben alle kanten gedrag daar, daar positieve dingen mee te doen. En natuurlijk, achteraf is altijd de koe in zijn kijken. En wat bedoel ik daarmee, is, uh, is dat je, als ik je met, met, met, ben nu 57, als je gaat terugkijken en zeggen... ...ja, maar dat hadden ze beter kunnen doen, dat hadden ze beter kunnen doen. In de relatie tot de tijd hebben ze het prachtig gedaan. Ten maar maar wat, de, wat deden ze dan? Op welke manier gaan nou, ze, ze steunen? Hebben, ze hebben uh, onder andere onze gezinnen gesteund. Middels, uh, middels hulp om, uh, om, om het huishouden te laten draaien. Om ook middels hulp om, uh, om mijn vader te ondersteunen. Dus uh, en, diaconie. Uh, Mijn vader moeder, bijzonder, uh, bijzonder ja. en moeder waren bijzonder bijzonder vroom. En we hebben daar alles aan al gedaan eigenlijk om, om, om, om, om uh, ze daarmee te helpen. Ja. Wat heb ik ervan geleerd? Kijk, sociale cohesie, hè? dat is het, het woord vandaag de dag, hè? En als je dan terugkijkt naar vroeger, hè? en dan, dan, word, dan word ik altijd een oud mens, denk ik altijd. Maar als je terugkijkt naar vroeger, naar sociale cohesie, uh, in onze tijd, ook in, in, in, juist in Limburg, was er sociale cohesie. En laten we nou niet lachen om al die mensen die zeggen van ja, al die buitenlanders, in de mijnen werkten Hongaren, Tsjechen, Polen, Roemenen. Uh, Italianen, Spanjaarden, ja. naderhand Turken, Marokkanen. Maar, maar even terug naar wat, je, wat jij ervan geleerd hebt. Want jij zegt sociale cohesie, die, die was ja. daar uh, ja. in dat katholieke zuiden. Daar had de kerk misschien ook ja. wel mee te maken. Maar wat heb jij daar absoluut, dan aan nee, overgehouden? Ja, nee, absoluut had er mee te, mee te maken, bedoelen. Want zij zorgden ervoor dat voorwaarden scheppend was. Ja, maar wat heb jij daar dus dan waar, aan overgehouden? Wat ik ervan heb overgehouden is dat ik hou van mensen. Ik heb naar de hand een verpleegkundige opleiding en een beroepsopleiding uh, gedaan. Uh, ik werk nu, doe heel iets anders. Uh, ik bouw ziekenhuizen. Maar uh, wat ik ervan heb overhouden, is dat je eerst eens, maar eens moet kijken uh, in empathische zin naar mensen. En mensen moet accepteren zoals ze zijn. En pas moet oordelen en veroordelen nadat je iets hebt meegemaakt en dat je erover kunt en veroordelen. Dat laatste vind ik heel vervelend. Maar ik wil, ik wil wel zeggen dat je, dat je is bijgebracht om empathisch te zijn. Verplaats je nou eens in die andere. Het is niet het ik-tijdperk. Het was het wij-tijdperk. En, en, dat... en dat is iets wat, wat, wat bij mij, bij mij bijzonder is bijgebleven van al die tijd. Ja. En dan hebben ze het over de Hongings-Katholieke Kerk en de schandalen. Natuurlijk. Maar laten we wel wezen. Uh, als ik schandalen wil opsporen. We hadden vanochtend een gigantisch groot artikel in de krant over het Koninklijk Huis. Ja, daar blijf je op sporen. Ja. Maar je kunt ook zeggen, met de mantel der liefde kun je heel veel dingen bedekken. En uh, de, het is niet goed te praten, let wel. Ik heb het nooit meegemaakt, terwijl we heel veel vraters en paters hadden. Uh, ik heb het nooit meegemaakt, heb ook nooit mogen horen dat het, dat het zo gebeurd is. Terwijl onze gossip in het dorp bijzonder goed uh, op peil was. Ja. Uh, even even zo... nou even die punt maken, als je wil. Ja, mijn punt is van sociale cohesie. Ja, nee, wat bedoel je? Je zegt met de mantel der liefde bedekken. Er zijn nogal ernstige nee, nee. dingen. Maar dan laat je de ja, slachtoffer nee, toch een nee, beetje in de, in de kou staan, lijkt mij. Nee, het in de kou staan vind ik, vind ik vreselijk. Maar je mag ook op een gegeven moment. Je moet niet alleen maar naar de sensatie zoeken. van wat allemaal is fout gegaan. maar zoek het ook eens in de goede dingen. Ja. Ik, ik zou eens dolgraag bijvoorbeeld. een nieuwsblad willen uitge uitgeven over goede dingen des levens. Ja, dat is heel goed. Nog één vraag, tot slot. Heb je het geloof ook behouden? Absoluut. Eh, er gebeuren hele gekke dingen in mijn leven. En als er zo'n gekke ding gebeurt, dan kijk ik naar boven denken. en denk En dan zeg ik van, hoe is het mogelijk? En bijzonder dank, dus, lieve heer. Dus dat zijn leuke en, gekke dat, dingen? En het zijn hele, gek, hele, hele gekke dingen. Zijn ja, dat, dat heb ik onthouden. En wellicht heeft dat ook te maken is dat, het, uh, het geloof in, uh, dat je het geloof als iets positiefs moet zien... En niet als iets moet zien wat achter je aanloopt en rent van dit maakt je niet, dat kan niet en dit en en en. Nee, het geloof is heel positief. Of je nou Boeddha, Allah of dat je God of dat je wie dan ook aanbidt. Het geloof is positief alleen. De mens in zijn excessen maakt het negatief. Oké, ik dank je wel. Hier wil ik het bij laten als je het goed vindt Dominique. Bedankt voor het bellen hè. Da Daag. Um, want ik wil even wat mailtjes voorlezen van Jan Bakker. Bijvoorbeeld: De vraag is of ik steun had in sombere tijden aan het geloof. Dat durf ik niet te zeggen. Wel denk ik dat gelovige mensen eens een onderscheid moeten willen maken... tussen God en Jezus. God is de richtsnoer, lijkt mij. En Jezus een praktische handleiding. Als twijfelende ongelovige zeg ik... als we nu allemaal als Jezus-woorden tot uitgangspunt nemen... dan komen we een heel eind. En uh, uh, lijkt me al helemaal niet het eigen gelijk als zaligmakend te beschouwen. Zou dat geen goed begin zijn? Dat zei Jan Bakker. Dan hebben wij. Even kijken hoor. Deze. Uh, dat doe ik even een deeltje uit. Het is een beetje lange mail, maar dat is. Uh, ma uh, uh, nee, nee, ik lees het gewoon voor. Ik ben opgevoed door een ongelovige vader en een christelijke moeder. Mijn leven lang werd ik heen en weer geslingerd door twee overtuigingen: als ongelovig en gelovig. Christen staat het dus haakjes achter. Want ook je omgeving bestaat dan als gelovig en ongelovig. Het christendom heeft me niet de antwoorden gegeven... op de vragen die ik had. En uiteindelijk heb ik voor de islam gekozen. Inmiddels ben ik al een jaar of vijftien moslim... heb ik heel veel steun aan dat geloof. Meer dan aan de maatschappij... die mij als moslim inmiddels lijkt uit te stoten. Het mailtje gaat nog even door, maar ik wil het hier graag bij laten. Um, even kijken of ik er nog meer... Volgens mij zijn de rest van de mailtjes aankondigingen... Dat mensen ons volgen op Twitter. Uh, dan uh, aan de telefoon nu Ed. Hallo, met Ed. Dag Ed. Ik kom uit het uh, Monnikendam aan de Waal, ken je dat? Het Monnikendam aan de Waal? Ja. Een raadsel, hè? Ik hoor ook wel eens zeggen van uh, mooie stad achter de duinen, maar dit is het Monnikendam aan de Waal. Dat is Nijmegen. Ik, ik zat te denken aan Nijmegen, maar komt toch dat Monnikendam nou, niet zo goed? Uh... Dat is het zo heel vroeg altijd genoemd, omdat hier in onze stad altijd. Bijna elke orde van de katholieke orde hadden hier een klooster of een kerk. Je kunt het niet opnoemen wat, het bestaat nog steeds hier. In de Alleen voor ja, ja. die groeperingen is het Dus ik ben katholiek opgevoed. Ja, even, en... even tussendoor, want ik wilde dit graag als het kan een beetje kort houden, want de lijn is niet zo heel goed. Oh, jammer. Er zit een lange ruis door. Nee, maar ik kan je wel verstaan, maar het is niet een heel prettig geluid. Ja. Dus, dus uh, uh, vertel even waarvoor je belt. Maar je... ik heb dus op een broederschool gezeten. En ben ik ben Kati en nooit problemen meegemaakt die dus Ferdinand doet. Ik vind alleen, je moet een scheiding maken tussen de, het instituut en het geloof. Ja. Als je nog gaat mopperen op die paus, wat Ferdinand straks deed, dan vind ik dat eigenlijk niet eerlijk om zijn broer bij te halen. Ik wil, je kunt bij elke leider van een natie, kun je wel iets bijhalen. Maar hoe denk je van die Ayatollahs ah ja, die daar een vrouw in, in laten graven omdat ze gevoelig overspel heeft gepleegd? Ik noem, ik noem maar op. Zo, zo zijn we overal. Die hebben overal die radicalisme, ja? Ja. En laten we het splitsen. En mensen die geloven, zoals ik... Nou, laat ze in hun waarde. En als ze daar steun bij krijgen, prima. Ja, krijg jij steun? Heb je ja. steun aan het geloven? Zeker. Op welke hey, momenten? Ik heb korte schetsen, maar het is niet te, te doen. Ik ben dus op mijn 51ste van de ene op de andere dag bijna blind geworden. Ja. Ben ik ook volledig. Nu ben ik 65. En in het begin wou ik het ook niet accepteren, maar... Ik denk zeker dat door mijn geloof ik daarmee in bewust ben. En maar hoe gaat dat dan? Hoe werkt dat dan? Ja, Waarom? Dat, dat, dat is zo. Hoe, hoe, hoe kun je uitleggen als je, als je van iemand houdt wat dat is? Soms wel. Nou, ik weet het niet. Dan ga je op uiterlijkheden vaak af. Maar je, <laughs> je, je, je, je, je kunt niet uh, een vrouw of een man waar je van houdt... Ik bedoel, dat is jammer. Dat, dat kun je zo moeilijk onder woorden brengen. En zo, zo is dat met geloof identiteit, hoor. Ja. Ik vind het wel, hoor... Er zijn, zijn allerlei kanttekeningen bij te maken, want uh, ik ben het ook niet overal mee eens. Het is te, het is te gek wat die persoon dat doet, daar vind ik het dus niet mee eens, natuurlijk. Maar zo vind ik het ook te gek dat iemand ambtenaar van de burgerlijke stand, een homo, staan niet trouwt. Het is precies hetzelfde. Ja. Dat ja. accepteren we ook, ergens in het Friesland, geloof ik. Ja. ja. Nee, dus je zegt, er zijn veel mensen, uh, ook gelovige mensen, die er een beetje een potje van maken, maar uh, dat moet je niet verwarren met het geloof. Precies. En jij hebt uh, op belangrijke momenten veel steun gehad aan ja, het geloof. Ja, dat vind niet jammer. Dat, dan, dat is waar dat de kerk komt heel erg negatief over. Dat is heel erg naar, hoor, ik Want Je zult nu op dit moment maar priesters zijn... en dan tussen haakjes een normale, als ik het zo mag zeggen. Hè? Dus die normaal met kinderen omgaat en normaal. En, en je krijgt weer een stempel opgedrukt natuurlijk. Hè? Dat, is, dat is moeilijk. Heel ja. erg moeilijk nu. Goed, ik dank je voor het bellen. Oké. Okay, en graag, uh, tot de volgende keer. Hè? Het was dat, dankjewel. Uh, even naar de tweets kijken. Uh, do, do, do, do, Christian Lartet... Oh, nee, dat gaat over. Die vraagt of we een buitenlands nummer hebben of die vanuit het buitenland kan bellen. Hij wil graag meepraten. Maar dat, ja, dat, dat weet ik even niet zo. Uh, Remco Verheest die schrijft. Wat geloof betreft, ben ik het eens met Nietzsche. Ook al verschil ik verder veel met hem. Zelf ben ik atheïst. En dan uh, iemand uh, Anneke Ipma die reageert op de, de pastoor. Um, Ongevoelige pastoor kan geen goede herder zijn uh, voor zijn parochie. mist inlevingsvermogen beter. Geen pastoor dan zo een, zegt zij. En uh, ja, dat waren geloof ik eventjes de tweets. Dan nog even kijken of er nog wat in de mail zit. Nee, daar is niks bijgekomen. Uh, nou, weet je wat? Het is half. Laten we even een plaatje doen tussendoor. Gaan we daarna door met de bellers. Want er zijn nog een paar mensen die uh, aan de telefoon hangen, zoals dat zo mooi heet. Maar ik denk dat het ook wel goed is om even een korte pauze in te lassen. Lenny Kravitz heeft een nieuw album uitgebracht. En dat album heet Black and White America. En het nummer dat u daarvan nu hoorde was The Faith of a Child. Ja, we hebben het over het geloof naar aanleiding van de kwestie in Liemte... Zou ik maar even zeggen, waar een pastoor weigerde een meneer die voor euthanasie had gekozen te begraven. En hij wilde zijn kerk ook niet openstellen. En daar, daar, naar aanleiding daarvan is de vraag nu... als u met geloof bent opgegroeid... Als u nu nog gelovig bent, heeft u dan vooral veel aan uw geloof en ook misschien aan medegelovigen? Of, of heeft het, pro, het geloof, heeft de kerk u veel problemen en misschien ook wel leed gebracht? Misschien ja, bent u gekwetst af en toe door mensen die ook gelovig zijn, of door de pastor of door de dominee, of door de kerk of door het geloof zelf. Uh, u kunt bellen met 0800 1121. 0800 1121. U kunt mailen naar casaluna.ncrv.nl en u kunt twitteren naar hashtag Casaluna. Casaluna. Um, Reinier aan de telefoon. Goedendag. Goedenacht Met uh, Reinier. Ja. Nou, ja, ik dacht, uh, ik zal ook eens uh, bellen. Want, uh, Goed idee. Ik heb uh, wat mensen gehoord. En het zijn om wat uh, ou oudere mensen. Met uh, alle respect natuurlijk. Ja. Dus ik dacht, ik zal eens uh, als jonge knul nog eens bellen. Ik ben 20 jaar. Ja. En ik ga elke zondag nog naar de kerk. Naar wat, Zalvecht, wat voor kerk? Naar de christelijke gemeente. Ik gemeente. Dus is tamelijk... dat, Streng hè? Dat is de he? behoudende. We, Tak, zeg maar. Ja. ja. Ja, ik woon nog dus zelfs in de Bijbelweld. In Zeeland. Ja. Dus ik uh, zit er nog middenin. En ik, uh, ik vind heel veel dingen heel herkenbaar. Die sociale cohesie, die ook genoemd werd, dat is ook uh, bij ons al heel erg. Dat uh, als er bijvoorbeeld erg leed is in de gemeente, dat uh, dan uh, dat heel veel mensen omheen me staan in de, de gemeente. En dat is dan heel mooi. Ja. En dat waardeer ik al enorm van de kerk. Natuurlijk zijn er ook dingen die minder zijn, maar goed, dat heb je overal. Dat heeft niet altijd alleen met de kerk te maken, het heeft heel vaak met mensen zelf te maken, zoals ja. ook mensen al zeiden. Maar waar denk jij dan aan als je zegt, er zijn ook ding dingen die minder uh, goed gaan? Nou, uh, je hebt bepaalde tradities bij ons in de kerk en daar willen de mensen dan aan vasthouden. Ja. En als mensen dat anders willen, dan, uh, ja, dan hebben heel veel mensen daar heel veel moeite mee. Te, dus dan zeggen ze van, uh, ja, dat uh, past niet in ons straatje, dus uh, dat uh, doen we niet. Ja, wat voor en tradities dat, dat... zijn dat bijvoorbeeld? Ja, dan moeten we denken aan, uh, ja, even kijken hoor, uh, bijvoorbeeld uh, bepaalde gezangen dat gezongen wordt, of psalmen. Of in hele noot is dingen. dat? Is dat nog in hele noot? Nee? Ja, ja, heel goed. Bijvoorbeeld de hele noot, terwijl de jeugd al uh, dat uh, niet meer wil, zeg maar. Ja. Dus dat dan botstands wel eens met de ouderen, en dan denk je van, nou, ah, dat is jammer. Maar goed. Het positief overheerst toch wel. Ja, Dus, en dus is, daarom ben ik er nog steeds. In de kerk? Ja. ja. Maar dat is dus omdat mensen elkaar steunen. Als er ergens verdriet is bij iemand uh, mm. in de gemeente... dan staan de andere mensen eromheen. Ja. Um, heb jij ook aan het geloof zelf, dus even los van de mensen... Uh, veel steun aan je band met ja. God? Enorm. Want um, elk ding wat ik doe, dat, daar, uh, ja, dat bepaalt God ook mee, zeg maar... Kijk, elke beslissing in mijn leven, dat, dat speelt het geloof ook gewoon een enorm belangrijke rol in. Noem eens een voorbeeld daarvan. Nou, kijk, bijvoorbeeld, uh, ik, uh, ik heb vorig jaar een uh, opleiding gekozen. Ik uh, doe nu de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening. Ja. Nou, dat is dus uh, zou zeggen van, nou, je zou ook makkelijk een carrière in, uh, ja, in business kunnen gaan doen. Maar ik heb gedacht van, nee, God heeft een ander plan voor mij. Ja. Ik moet uh, iets in de hoofdverlening gaan doen. Hoe, hoe weet je wat Gods plan is met jou? Ja, dat is een uh, hele goede vraag. Nou, uh, dat, uh, het is niet dat je zomaar een briefje uit de hemel krijgt van uh, die opleiding wil je gaan doen. Nee, dat werkt heel anders. Dat is gewoon, uh, je moet het een soort als sturing zien. Dus van, uh, hoe leg je dat nou goed uit? Uh, van dat uh, bepaalde dingen gebeuren waardoor je dus die beslissing maakt. Dat hoeft veel iets simpels te zijn van een open dag op school. En dat, het, dat je daar naartoe gaat en dat je dan hoort van, is het niks voor jou? Ja, en dan, dan denk je van, ja, en dan bid je van tegen God van, is het iets van mij? En dan lees je weer iets uit de Bijbel en dan, uh, en dan krijg je een bepaalde tekst van, uh, ja, dit moet je doen. Zo kan het gaan. Ja, dus dan krijg je als het ware een teken. Ja. Door iets wat je leest of door iets wat je ja. hoort. Ja. ja, kan en, heel klein zijn. En dus, dus God uh, die, die stuurt alles eigenlijk in jouw leven? Ja. Die bepaalt uh, alles mee in ieder geval? Je luistert naar wat, wat je denkt dat hij zegt. Betekent dat ook dat God almachtig is? Ja. En, ja. en, en, en hoe, hoe is dat dan als, als er iets heel ergs in je leven gebeurt? Want dat, dan bepaalt ja. God dat ook dus? Ja, klopt. En dat is ook soms heel moeilijk om dat uh, te accepteren. Uh, dat is uh, het lastige. Dat uh, God uh, dingen in je leven doet die je helemaal zelf niet wil. En dat je soms ook pas later begrijpt waarom God dat in je leven doet. Ja. Dus. Maar, soms, maar soms begrijp je het ook helemaal nooit, denk ik. Of snap ja, je het altijd? Dat is zo. Ja, Nee, ik, ik snap het ook soms niet. Maar dat, is, dat heeft ieder mens uh, die uh, gelooft. Ja. Maar inderdaad, dat is heel lastig. Ja. En, en ben je wel eens boos op God? Ja, ook wel eens. Maar en... dat is natuurlijk niet goed. Waarom niet? Nou ja, omdat um, alles wat God doet is goed. En als je daar boos op bent, is dat uh, niet goed. We, weet je dat allemaal zeker? Dat alles wat God doet goed is? En... Um... Jouw leven ja. stuurt? Ja? Ja, dat is... denk dat... ik heel zeker. Ja. Maar dat geeft me ook enorme zekerheid in het leven. Ja, daar kan ik me niets bij voorstellen. Want als je dan ziet dat sommige mensen... Ik heb ook heel veel mensen gesproken die eerst niet christelijk waren... en christelijk zijn geworden. Die zeiden ook van... Ik heb zo'n enorme leegte als ik niet gelovig ben. Dan, dan mis je iets. Want iedereen in zijn leven beseft dat er iets is. Dat, dat vraag ik me af, eerlijk gezegd. Oké. Okay. Nou, tenminste, als je het hebt over iets hoogs. Of iets hogers. Ja. Of, of, of, of, want ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die denken: nou, er is niks anders. Wat we zien, dat is er. Als we dood zijn, dan zijn we dood. En dan zijn we weg. Dat vraag ik me af. Dat zou ik nog eens in uh, <laughs> de. Nou, ja, dat vraag ik me echt af. Misschien dat nog andere mensen daar antwoord op kunnen geven. Ja, maar ik denk dat die een atheist bijvoorbeeld. Wie bijvoorbeeld? Een atheist. Ja, nou, die dat denk, uit kan leggen. Ik denk dat die dat. Uh, er zijn atheïsten die dat geloven. Ja, dat weet ik wel zeker. Ja, zeker. Maar. Mij lijkt altijd dat je net in het binnenste iets van het gevoel moet hebben van er moet toch iets meer zijn. Ja, ah, interessant. Kan... Nou ja, we kunnen even kijken. Misschien dat iemand daar nog over belt. Ja. Nog één ding wil ik weten. Als je boos bent op God, duurt dat wel eens lang? Hoe los je dat op? Um, nou, dat is um, heel vaak... Um, dan praat ik daar met andere christenen over. En dan, uh, en dan bid je tot God en dan zing je tot God. En dan uh, gaat dat vrij snel uh, weg. Dus als je boos dan... bent, ga je toch bidden? Ja, ja. Dat, dat werkt juist heel goed. Ja. Ja. Mooi, ik, vind, uh, ik ben blij dat je gebeld hebt. <laughs> Oké, okay, dank u. Nee, ja, ik vond het uh, leuk om een verhaal te doen. Ja. Of een prettige uitzending. Moet je vroeg op morgen? Uh, nee, ik, uh, ik heb nog vakantie, dus oh. ik kan even uitslaan. Nou, geniet ervan. Slaap lekker. Ja, inderdaad. En dank dankjewel, je wel. Oké, okay. oei. Reinier was dat. Gaan we naar Freek. Goedenacht. Hallo, goedenacht. Ja, ik wil ook wel wat vertellen. Nou, vertel maar. Als we allereerst over het boos zijn. Eigenlijk wil ik beginnen met dat ik van uh, huis uit. ja, toch wel. enigszins uh, streng katholiek ben. Ja. Ook mijn ouders, mijn voorouders, eigenlijk mijn hele familie. En ja, daar word je mee geconfronteerd door je, als een rode draad door je leven heen eigenlijk. Met school, met op een broederschool, katholieke school, noem maar op. Dus je weet eigenlijk niet beter. Tot op een moment dat je dus uh, met iemand uh, getrouwd raakt. die dus niet katholiek is, maar Nederlands gevormd. Ja. Yeah. En op een gegeven moment, we waren nog jong, al twee. overlijdt mijn partner. op een hele jonge leeftijd. Mm -hmm. en, op, en voordat ze overleed, zei ze tegen mij: van. Vreek, vind je het erg als ik de. De dominee van de, de Nederlandse Vormen Kerk. over uh, kan praten. en. en uh, eigenlijk nog als laatste dat. dat. dat. dat. ja. wil doen, zeg maar. Dat we wat doen? Ja, daar heb ik er misschien moeite mee. Helemaal niet. Maar ik begrijp niet, wat wilde ze doen met de dominee? Met de dominee pra van, van haar kerk. praten. praten gewoon. Ja. Ja, want ik bedoel. Uh, ze was op het moment nog wel. Uh, Geestelijk zover dat ze, dat ze nog kon praten, zeg maar... ...en dat ze nog goed bij verstand was. En ze worden er gewoon mee pratisch. nou, daar heb ik geen probleem mee. Dus die dominee die kwam en daar heeft ze mee gesproken... ...en op een gegeven moment, uh, ja, uh, is overleden. Ja. Die bewuste dominee, die heeft, nadat ze overleden was... ...nog een ruime tijd met mij contact gehad en ja. gesproken... En hoe heet dat? Uh, ja, probeerde mij op te beuren. Ik was op dat moment natuurlijk heel kwaad. Kwaad op. Ja. God, Jezus, wie dan ook. Ja. Van, hoe kan dit nou mij gebeuren? Waarom laat hij dat gebeuren? En wat zei die dominee dan? En die dominee... Misschien kan het wel zijn dat God andere ideeën met jou heeft. En met jou. Dat er andere dingen zijn waar je belangrijk voor bent. Maar ja... Dat vind je natuurlijk niet gelijk daarop... Dat, dat geloof je dan ook niet gelijk, laat ik het zo zeggen. Ja, en, en daar had je partner dan ook niet veel aan? Nee. Ik was gewoon, uh, ja... In, in in een situatie van rouwverwerking, van, van, van, van, van, van, ja, je partner missen en, en, en... Ja, dan kwam er het gesprek en bel belde die van tevoren aan. Dan zei hij van, nou, vind je het goed als ik vanmiddag even kon praten? Ja, maar dat was wel nou, fijn, neem ik aan, of niet? Wat? Dat was wel prettig dat hij dat deed. Ja, zeker, want er was ook verder niemand. Mijn eigen kerk heeft, heeft me tot vandaar aan toe nooit benaderd of getelefoneerd of wat dan ook van... Uh, dus zullen wij eens een, een, een gesprek aangaan. Dus eigenlijk, de, de, de kerk wordt gemaakt door mensen... en het hangt dus heel erg van die mensen af... of je prettige ja. of uh, onprettige ervaringen hebt. Ja. En ik, vind, ik ben nou zo afge... afge... nou ja... Knapt. Knapt van, van de katholieke kerk... dat het op het moment dat je juist die persoon nodig hebt... dat die er nou niet zijn. Ja. Ben, ben je nu uh, protestant geworden? Nou, ja, dat dacht ik wel, dat we zo vragen. <laughs> Voorspelbaar ben ik. Hè? Ik zou haast zeggen dat ik haat. Nou, atheïst wil ik nog niet zeggen, maar. Ik, ik zit gewoon. Uh, in een niemandsland. Ik weet gewoon niet meer waar ik. waar ik, waar ik nog over vast aan moet hebben. Ik heb zo'n hartverwarmd. Uh, eigenlijk een tijd meegemaakt. met deze Nederlandse ervormende kerk. met die dominee, die dus met regelmatig kwam. En ik denk, ja, hoe is het mogelijk? En dat die man toch mij dus toch probeerde op, om weer op een normaal leven terug te brengen. Ja. Is hem dat gelukt? En dat is hem gelukt. Nou, dat is mooi. Dat is hem gelukt. Hij is, hij is uh, ik denk, toch wel een, tot, een, tot een jaar daarna, na het overlijden, nog, nog geweest. En... Uh, ja, toch. Uh, ik moet zeggen, hij is degene die me weer teruggebracht heeft zeg maar, in, in een normale, normaal leven. Ja, nou, hartstikke mooi. En Freek, ik ga jou ook bedanken, want er zijn nog meer mensen die uh, graag ja, wat willen wil, zeggen. Ja, uh, ja, ja, ja. Dus uh, ik wens je een goede nacht en ik dank je voor het bellen. Ik zeker weten. Dag. Dag. Jos. Ja, goed, uh, nacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb jij een geloof? Ben je gelovig? Uh, ja, ik ben gelovig. Ik heb een tijd lang gezegd dat ik niet gelovig, gelovig was. En toen uh, zei iemand tegen mij van... Uh, dat klopt helemaal niet wat jij zegt. Ik denk, wat zegt hij nou? Hij ja. zegt, die, uh, jij bent zeker gelovig. Want als er iemand is die gelooft in het goede van de mensen, dan ben jij het. En ik dacht, hij heeft helemaal gelijk. Ik ben inderdaad gelovig. Maar gelovig in de mens? Ik ben gelovig in de mens, ja. En ik God? Heb, uh, de vorige, uh, uh, nou... Ik heb de vorige twee sprekers uh, gehoord. En uh, ik, in mijn beeld is het zo dat, uh, dat God ben jezelf. En uh, dat is, uh, voor, voor, ja, dat is uh, een beetje tricky, denk ik, om te zeggen. Maar uh, ik bedoel daar alleen maar mee dat dus God in jezelf zit. En datgene wat, wat mijn voorgangers zeiden als ik hun hoor praten over, over God, over het geloof... Dan denk ik van nou je hoeft het niet buiten jezelf te zoeken. Dat wil niet zeggen dat je zelf dan al, al machtig bent. Maar wel zo van nou voor mij zit God in mijzelf. Maar ik, ik vraag me en, altijd af wat daar precies mee bedoeld wordt. Nou wat ik ermee bedoel is dat het uh, met name de verantwoordelijkheid. Die uh, ja wat ik dan mensen hoor zeggen zoals je juist ook van de verantwoordelijkheid bij God zou liggen. En in, in, ja, in mijn ogen is dat niet zo die verantwoordelijkheid die ligt bij jezelf. En dat dingen in het leven gebeuren. Ja, ik, ik heb voor mijn gevoel ook geleerd dat dingen gebeuren met een reden. Maar die reden, die staat niet buiten jezelf. Die zit in jezelf. In je omgeving. En als je genegen bent om, om daarvan te leren. En, en daarmee verder te gaan. Dan, uh, ja, voor mij voelt dat goed. En ik respecteer iedereen die, ja, die gelooft in de God buiten zichzelf. Maar, uh, ja, voor mij is dat... Uh, zo stijgt hij. Maar die, die God in jou, heeft die. Mm, mm, ja, wat, wat, wat kan die? Wat doet die? Um, nou, het, het, het, het goede. Feitelijk is het. Ik, ik ben van huis uit katholiek eh, opgevoed. En ik zei straks al tegen jouw collega. Van, ja, het feit, ik, ik heb er altijd als belemmering gevoeld. Ik stond als jongetje stond ik al op het, uh, in de kerk en werd ik verplicht om te, te zeggen dat ik uh, mijn. Leven zou wijden aan, aan God. En ik zat zoiets van ja, voor de stad, nou dat, dat wil ik niet. Ik weet niet meer precies wat ik dacht, het is alleen dat ik dat niet wou. Vervolgens werd ik wel verplicht door mijn lieve ouders om wel naar de kerk te gaan. En liefde is niet sarcastisch bedoeld, maar zij, ja, in hun beleving, was het niet anders dan je gaat naar de kerk toe, klaar. Ja. En dat was voor mij een belemmering. Ja, dat, en, daar had je niet veel te zoeken. Nee, ik had in mijn ogen helemaal niks te zoeken. Want ik vond het zo ontzettend. Uh, ja, ik vind het nog steeds zo ontzettend uh, vreemd, eigenlijk. Dat een, een, een, ja, in een kerk, in katholieke kerk in mijn geval. er staat, iemand staat daar een verhaal te doen. En de rest, de geloven, die zitten in de kerk en die horen eraan. En er is niemand die zegt van, nou. ben ik het niet mee eens. Hm. Maar de God in jou zorgt ervoor dat jij het goede doet. Ja. Dus God ja, is. Ja, dat het... doe ik dus. Nou, dat doe ik dus zelf dan, hè? Ja, ja, ja. ja. Uh, tenminste, ik zeg wel ja, ja, ja. Ik, weet, ja, ik, ja nou, ik geloof wel dat ik het redelijk begrijp, ja. Um, heb je daar veel aan, aan die god in jezelf? Ja. ja, ja. Hij, hij, hij, je ja. doet het goede. Ja, ik denk, ik denk dat het een heel veel... Uh, kijk, ik hoorde ook mensen zeggen, ja, atheïsten... die kunnen misschien dan zeggen hoe het anders is. Ik, ik voel mezelf niet atheïst. Wat ik net al zei, het is wel een tijdje geweest dat ik dacht, nou ben ik dan ATS, want ik geloof niet. Nou, totdat het verhaal omgedraaid werd en ik denk, oké, okay, ik geloof dus wel. Ik geloof in het goede van de mensen, ik geloof in de dag van morgen, in mijn lieve vrouw, in mijn, in mijn ouders. Soort. Mijn moeder leeft dan ook mijn kinderen. En ik probeer voor mijn omgeving en daardoor voor mezelf uh, ja, de goede dingen te doen. Ja. En, en, en, en, uh, en, en na de dood, wat gaat er dan gebeuren? Uh, ja dat was te verwachten. maar Nee, ja, dat is inderdaad. Ik ben, in mijn overtuiging is het zo dat na de dood... Ja, dat is het. Dat is het. Als je het iets wil, dan moet je het nu doen. En uh, na de dood is het over. Ik begrijp het. Dank je wel. Graag, graag gedaan. Ja, tenminste, als, wil je nog iets heel belangrijks zeggen? Um, uh, nee, je, je zegt dat, het begrijp, dat je het begrijpt. Dus ik ja. denk, nee, maar dat het zo is. En als ik het snap, zijn er veel meer mensen die het begrijpen. Dat kan je donder opzeggen. Hey, uh, dankjewel ja, dan, nee, het enige wat ik nog wil zeggen is, voor mij voelt het, voelt het als een bevrijding dat die verantwoordelijkheid bij mezelf ligt. En die niet bij, ergens anders, bij iemand anders of bij, bij ja, een, een geloof neer moet leggen. Nee, dat doe ik zelf. En het feit dat de dat die kerk, ik woon tegenover een kerkgebouw en, en zie daar heel weinig mensen naar binnen lopen. En denk van nou, dat schitterende gebouw staat daar. En ik vraag me dan af waarom dat zo'n kerk niet de sociale verantwoordelijkheid neemt om mensen binnen te laten en, en, en uh, ja, heel andere dingen te doen... dan waar dat sloof nu nog steeds aan vasthoudt, aan oude dingen. En naar de toekomst denkende uh, ja, denk ik, als zo'n kerk nieuwe, ja, innovatief wil zijn... met behoud van de dingen waar ze voor staan, kan dat in mijn ogen. En dan kan die functie van die kerk een hele nieuwe wending krijgen... waardoor dat die welkom vol komt te zetten. En dat je ook een toegevoegde waarde krijgt voor het gevoel van de mensen... voor de beleving van de mensen... Oké, okay. Jos, ik dank je wel. Graag gedaan. Goeienacht. Goeiedag. Aan de telefoon nu. Eh, Hester: hallo. Hallo. Heb je, um, ja, jij, jij wilde volgens mij reageren op een eerder gesprek, klopt dat? Ja, um, nou ja, um, niet zozeer op een eerder gesprek, maar uh, even op eigen ervaring. En um, uh, ja, mijn moeder is overleden toen ik uh, heel jong was, ik was zeven jaar, Ja, en um, uh, ja, dan begrijp je gewoon wat er gebeurt. Je moeder is weg, uh, uh, ze is dood. En um, ja, zo ontzettend veel verdriet. En op dat moment heb ik eigenlijk uh, ja gedacht, God bestaat niet. Ik ben opgegroeid in een uh, ja, streng gereformeerd uh, milieu. En, um, en God was er gewoon voor mij niet meer op dat moment. Het was gewoon helemaal weg. ja. Yeah. En, um, ja, dat heeft heel veel pijn gedaan en uh, verdriet en zoeken en wat moet je nu. En sinds een paar jaar uh, um, ben ik naar concerten gegaan van, uh, ja, misschien mag ik de naam noemen, Pieter Jan Leuzink. En uh, naar de Bach. Matthäus persoon. Ja, precies. Ja, en dat heeft me zo verschrikkelijk aangegrepen. En, ehm um, Vorige week uh, zijn we ook nog weer naar een concert geweest in Zeist. En um, ja, het, het, het, het, het geloof, ja, ik weet niet of dat terug is gekomen... maar het religieuze, dat is, ja, is absoluut. Uh, uh, hoe oud was je toen je het kwijtraakte? Toen mijn moeder overleed. Ho, ho, ja, hoe oud was je toen? Ja, toen was ik uh, bijna acht. Echt? Dus hartstikke ja. jongen. En, en, en daarvoor geloofde je wel? Ja, natuurlijk. Dat werd met de paplepel, ja. met de paplepel erin gegoten. En dat, was, en dat was echt van de een op de andere dag over. Ja, want waarom is God, als God liefde is, neemt hij je moeder weg? Ja, dat is een vraag die veel mensen stellen. Ja. En dat kon jij niet, niet rijmen? Hoe, hoeveel, hoeveel jaar is dat geleden? Uh, ondertussen 54 jaar geleden. Dat is, dat is een hele slimme manier om te vragen hoe oud je bent. Ja. En nu heb je in ieder geval weer religieus, een, re, een religieus gevoel. Ja, absoluut. absoluut. En, en, maar dat is niet per se een geloof ook in God? Jazeker. Jawel. jawel, ik geloof wel in God. Ik, ik, ik, daar geloof ik absoluut in. Ik geloof ook dat zij uh, bij God is en... en... Uh, ja, dat er een hemel is. En uh, ja, absoluut. Dat geloof ik maar absoluut maar wanneer is dat weer teruggekomen dan? Wanneer kon je het opeens wel rijmen met de God die liefde is? Nou, sinds, uh, wat het is, ja, sinds, sinds, die... sinds ik naar die concerten gegaan uh, ben. Nou wow, dat is wel interessant. Hoe gaat dat dan? Dan, dan word je door die muziek zo geraakt. En dat zijn dan uh, liedjes uh, van vroeger, die je op school hebt gehoord, uh, geleerd. Uh, Want het moest natuurlijk hebt, zo'n vers leren en uh, noem maar op. En uh, gewoon de muziek. De, de, de, de, de, de ja, het, het geheel. Wat, wat, wat, wat, er, uh, wat er is, de sfeer. Ja. Daar moet God zitten. Of hij ja, aanwezig zijn. Absoluut. En uh, hoe, hoe lang geleden ben je naar die concerten gegaan? Ik ben vorige week uh, donderdag uh, in Zijs naar een concert geweest. Maar ik bedoel eigenlijk voor het eerst? Voor het eerst. Um, een jaar of zes geleden. En, en kwam dat toen heel snel weer terug? Ja. Ja? Ja, vrijwel onmiddellijk, ja. Dat is ja. toch gek. Het is een soort bekering bijna door die muziek. Ja, absoluut. Echt aangeraakt worden. Ja. Is dat een fysieke ervaring? Ja, het is helemaal, uh, uh, ja er worden liederen gespeeld en uh, gezongen en dan kom je gewoon weer terug in uh, ja, wat er vroeger was, hmm. ja, en, uh, en, en, het lied uh, van uh, um, Jeruzalem bijvoorbeeld, geweldig, echt. Uh, nou dat was zoiets van vroeger van, uh, ja daar gaan we naartoe, we gaan naar het, uh, het, het, het nieuwe Jeruzalem. Ja. Dat mijn vader dat ik zei, van, uh, op vlak voor zijn dood zei je dat. En als je dan dat lied hoort van Jeruzalem... nou dan, dan word je helemaal koud en helemaal warm en ja geweldig. Dus het heeft je wel goed gedaan dat, uh, dat het weer terug is? Ja, absoluut. Het was een goede stap om naar die concerten te gaan? Absoluut, ja, <laughs> absoluut. En ze blijven mooi? Ja, ja, zeker, ja, zeker. Ja. Alleen, ja, uh, het, uh, het constituut uh, kerk... Daar ben ik een beetje vanaf. Met de kerk heb je niet veel? Nee. Waarom niet? Um, dat zie ik te. Nee. Te, te, te wat? Um, je ja, moet het zeggen. Um, ja, te wat. Hoe, ja. <laughs> te veel van het goede. Ja, en ook te opdringerig. Uh, nu. nu uh, de manier waarop ik het nu beleef is gewoon mijn manier. En het is gewoon uh, ja, zoals ik het wil. Van God is er. En mijn moeder is bij mij. Ja. En, en die... Het die, die, die, is gewoon... Ja ik, ik, ja. ja, ik ga je nu afbreken. Uh, uh, uh, want het, het programma is afgelopen, Esther. Oké. Okay. Ik dank je wel voor het bellen. Oké. Okay. Dit was Kazeluna voor vannacht. Zometeen Roel Koeners met De Nacht Klinkt Anders. En morgen weer een nieuwe aflevering van Kazeluna. Hele goede nacht. Bedankt voor het luisteren. Tot later. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen ja. vind je vaak dichtbij. Ja. Daarom maken wij programma's over mensen: NCRV.